Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In het enige debat tussen de Amerikaanse kandidaten voor het vicepresidentschap werden de ideologische verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen duidelijk. Op het punt van abortus zei vicepresident Biden dat de keuze voor abortus een privézaak is. Zijn uitdager, de Republikein Ryan, is tegen abortus behalve bij omstandigheden als verkrachting. Bij andere thema's vielen Biden en Ryan elkaar hard aan. Ryan vindt dat de Democraten te weinig hervormingen hebben doorgevoerd om de werkloosheid tegen te gaan en de economie te versterken. Biden wees op de dalende werkloosheidscijfers... en zei dat de Republikeinen geen verantwoordelijkheid hebben genomen... bij het steunen van herstelplannen. Ook op het punt van het buitenlandbeleid konden Biden en Ryan het niet eens worden. Volgens Ryan wordt het aanzien van de VS geschaad door het optreden na de aanval op Amerikaanse diplomaten in Libië... en door het beleid ten opzichte van Iran. Ryan zegt dat Iran vier jaar dichterbij het maken van een kernwapen is gekomen... Terwijl Biden erop wijst dat sancties tegen Iran nooit eerder zo streng waren. Het volgende debat in de verkiezingsstrijd om het Witte Huis is dinsdag. En gaat dan weer tussen Obama en Romney. Bij grote brand in een loods in Bozem in Friesland zijn drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er asbest in de loods zit, werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners van 17 woningen moesten de nacht elders doorbrengen. Rond half elf werd het zijn brandmeester gegeven. Vandaag gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbest opruimen. Het Syrische leger heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met de opstandelingen werden 87 militairen gedood, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Sinds de burgeroorlog ruim anderhalf jaar geleden begon, zijn meer dan 32.000 mensen om het leven gekomen. Het weer bewolkt en regenachtig, in de middag buien, soms met opklaringen.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 Says to let him go home, oh, and it's hell because you just don't know. Till you've tried to love a man who's loving whiskey, loving whiskey.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 Toen jij de deur had dichtgesmeten, zomaar. Ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Vertrouwd. en zonder jou tegen haar is elke nacht weer. Wat moet ik nou, zo zonder jou, ben ik alleen.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 you to the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 that we could have told